Hey! See?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 Aanstaande zaterdag om 12 uur hoornen de Rockin' America Top 30 with Scott Shannon. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 4. De beste hits op je radio. Digitaal hits FM. Je hoort ze allemaal allemaal. Hele tweede paarddag lang. Blijf erbij tot 6 uur. Blijf erbij tot 12 uur. Well it's one of my bam One, two, three o'clock, four o'clock, rock Zondag tussen zes en acht. Music was my first love.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 kom van de week nog even langs de een de weg weghalen. En Nico van Maurik en vrouw. Dankjewel. Ja, en dan hebben we nog een uh, lijst met wat mensen die we niet tot directe medewerkers beschouwen, maar wel een aandeel hebben geleverd. Uh, we zullen ze samen opnoemen. Allereerst André Baks. Ook doen het om de Dat is goed. Antennebedrijf van de Brink. Vulko, dankjewel. Arthur Merkenstein. Birgit Gansert. Giel Rijmer, toch ook een beetje medewerker de laatste tijd. De firma Siemrek, Hendrik en Frank, dankjewel. Dick de Man, ook bedankt. Discotiek.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 Keizerstad, 91-1. Ignas, dankjewel. Ja. Leon, degene die uh, veelvuldig master voor ons heeft neergezet en zo nodig ook weer heeft afgebroken. En verder hebben we Marcel van den Boomgaard. Maroba Productions. Uh, Mier... Wie is dat? M mie dat is Mijno. Mijno Brouwer. Brouwer. Brouwer. Van de videotheek in de nieuw Ah. Videoland. Panic Productions. Paul Brouwer de Drive-In-Show. Prepress, Theo en Rob in het Bijzonder. Rob van Dalen.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 the sound of silence and in the near The sound of silence Fool said I do